In de regio Utrecht zijn tot nu toe 47 mensen opgepakt, onder meer voor vernieling. Er zijn rond Utrecht 17 autobranden gemeld. In Den Haag waren tientallen aanhoudingen. Toch sprak burgemeester Van Aartsen van de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen vier jaar. Volgens hem waren er weinig grote incidenten. Uit Amsterdam kwamen veel meldingen van brandjes en vechtpartijen, maar precieze aantallen zijn nog niet bekend. Bij een steekpartij in Sint Oederode in Noord-Brabant is een dode gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft een aantal mensen aangehouden. In Hilversum zijn door een vuurwerkbom vier mensen gewond geraakt. Een man van 40 is aangehouden. In Den Helder is een man bij het afsteken van, een vu van vuurwerk een hand kwijtgeraakt. Uit andere steden zijn nog geen cijfers bekend. Vorig jaar werden er tijdens de jaarwisseling in heel Nederland ruim 1500 mensen opgepakt.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 In Londen waren honderdduizenden mensen bijeen... voor het vuurwerk bij het reuzenrad London Eye. En in Parijs was het zoals gebruikelijk erg druk op de Champs-Élysées. In New York is het een uur geleden 2012 geworden. Op Times Square telde burgemeester Bloomberg... samen met popster Lady Gaga de seconde af. De Amerikaanse president Obama heeft zijn handtekening gezet... onder een omstreden defensiewet. Terreurverdachten kunnen vanaf nu zonder proces... voor onbepaalde tijd worden vastgezet.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 In Velsen woont, woedt een grote brand in een buurtcentrum. Er zijn geen gewonden, zegt de brandweer. Een kinderboerderij naast het buurtcentrum wordt ontruimd. Het is niet bekend of er bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Er zit geen asbest in het pand. Ook de oorzaak van de brand in Velsen is nog onduidelijk. Het weer. Eerst regen, vanmiddag vooral in het noordwesten tijdelijk droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Vanavond gaat het stevig regenen en de komende dagen verlopen zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Met Kifa Alouche. Goedemorgen. Wat fijn dat u ook op deze eerste zondag van het nieuwe jaar... luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin we iedere keer een inspirerende landgenoot te gast hebben. Ik wens u een heel, heel goed nieuwjaar. De kans is groot dat u dit jaar begint met allerlei goede voornemens en plannen. Wat moet je doen om die plannen en voornemens ook echt om te zetten in daden? Nou, mijn gast van vanmorgen die denkt daarop het antwoord te weten. Hij schreef het boek Dit Wordt Jouw Jaar. En bij veel mensen is hij bekend als goeroe voor managers. Ben Tichelaar omdat hij hier vanmorgen niet aanwezig kon zijn... hebben we het gesprek eerder opgenomen. En ik vroeg Ben Tegelaar allereerst wat een goeroe eigenlijk zoal doet. <laughs> ja. Nou ja, het woord goeroe gebruik ik eigenlijk nooit om mezelf voor te stellen. Uh, ik doe onderzoek. Ik denk dat dat belangrijk is. Je moet natuurlijk als je mensen wilt adviseren... of je wilt boeken schrijven, dan moet het ergens over gaan. En dat kan zowel wetenschappelijk als journalistiek onderzoek zijn. Ik heb in beide wat ervaringen opgedaan in mijn leven. En ik probeer... Uh, als ik, als ik schrijf over management of over zelfontplooiing... Uh, of het managen van je eigen leven noem het dan maar zo... dan wil ik heel graag dat dat ergens op gebaseerd is. Dus het onderzoek kost heel veel tijd. Omdat je vaak dingen leest of ook met mensen spreekt... waar best wel leuke gedachten uit voortkomen... maar die, die je vervolgens toch niet gebruikt. Hè? Je gebruikt vaak maar een klein beetje van de dingen die je allemaal doorneemt en tot je neemt en uit je onderzoek komen... gebruik je maar een klein beetje van in je werk. Dus dat kost heel veel tijd en daar zie je niet zoveel van. En dat is, dat is precies natuurlijk wat je aangeeft. Hè. Dat is een beetje hoe het werkt. Je, je, je ziet vaak een beetje de resultaten van het werk van iemand. De boeken of de seminars die ik dan bijvoorbeeld doe. Die zijn wel wel redelijk bekend. Ja, je schrijft boeken, uh, ja. columns en je geeft seminars. Ja, precies. Ja. En, en ook van die seminars daar is maar een klein deel zichtbaar van. Want ik doe heel veel seminars binnen organisaties, binnen bedrijven... of binnen instellingen. En uh, ja, dat is natuurlijk alleen maar voor die mensen zichtbaar. Dus ja, een paar keer per jaar ben je opeens heel zichtbaar... en dan komt er een nieuw boek of dan doe je een uh, seminar... dat landelijk uh, bekijkstrekt. Uh, en een groot deel van de tijd ben je gewoon op de achtergrond... Uh, heel hard aan het leren, heel hard aan het studeren... in de hoop dat er weer goede nieuwe ideeën komen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, uh, nou, nou zijn goeders of, of, of uh, een, een adviseur... Uh, um, die, um, die hebben vaak een, een, een filosofie of een motto... Ja. Uh, heb jij dat ook? Ja, ik heb wel een uh, opvatting over het leven. Want volgens mij is dat iets waar je, waar je in het soort werk wat ik doe niet onderuit kunt. Kijk, uh, en daar is, daar, is ook, zeg maar, daar is ook een hele. Dat is een theorie en daar is alles aan opgehangen. Nee, dat niet zozeer. Nee, kijk, het punt is een klein beetje: ik ben gedragswetenschapper. Dus ik kijk naar hoe komt iemand van een bepaalde intentie tot uiteindelijk komt tot het gedrag en tot de resultaten die hij graag zou willen zien. En dat kan zijn op het niveau van je onderneming. Dat vind ik interessant. Ik vind ondernemers... heel interessante mensen, inspirerende mensen vaak ook. Er is niks. Iemand begint een bedrijf... erbij. De is de werkgelegenheid, er worden producten en diensten ontwikkeld. Hartstikke leuk. Maar hoe doet iemand dat? Wat komt erbij kijken? Uh, ik vind dat ook heel interessant... Uh, voor het leven van, van mezelf als individu... of het leven van andere individuen. Uh, dat ondernemerschap... en je eigen dagelijkse leven... met betrekking tot je loopbaan... maar ook de opvoeding van je kinderen bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik een heel spannend onderwerp. En ik vind dat soms ook nog wel eens leuk om dat op, uh, laten we zeggen, nog wat hoger niveau maatschappelijk of in grote ondernemingen toe te passen. Maar daar ben ik iets minder van. Ik ben meer van het ondernemerschap, het kleinschalige, wat ik zelf, laten we zeggen, nog een beetje kan begrijpen. Ja. Ja, waar het nog over mensen gaat. En niet... Waar het nog over mensen gaat en niet over instituties. Dat, dat zeg je heel goed. Ja. Ik denk dat dat voor mij een heel, heel wezenlijke is. Want uiteindelijk uh, geldt toch dat, dat uh, of dat nou in een team is, in een bedrijf. Uh, of dat nou in een onderneming is, maar ook in je gezin. Uh, mensen hebben toch bepaalde ambities, bepaalde dromen. En de vraag van hoe kom ik nou van die, van die droom... die nog heel theoretisch of abstract kan zijn... hoe kom ik nou tot iets concreets wat je kunt gaan doen... en wat, wat ergens toe leidt. Dat, da, da, dat, dat is, is mij wat je Ja, doet. ja dat, dat houdt mij enorm bezig. En dan, als je mij dan vraagt, van, ja, maar is er dan ook bij stel je dan nog voorwaarden aan die dromen? Vind je dan iedere droom die mensen hebben evenzeer de moeite waard? Natuurlijk niet. Ik, bedoel, ik heb ook een opvatting over wat is belangrijk is in het leven. Dus mensen die allerlei doelen nastreven, die niet de mijne zijn... maar wel gebruik maken van de technieken die ik bijvoorbeeld in mijn boeken beschrijf. Ja, ik weet dat dat gebeurt, maar dat, is, uh, nou ja, dat hoort er een beetje bij. Maar dat is niet altijd leuk. Oké, okay. maar even, even terug naar uh, uh, jouw opvatting, jouw visie. Ja. Uh, je, je helpt mensen bij het realiseren van, van, van, van wensen of van doelen. Ja. Maar wat is dan die, die, die visie die daar ten grondslag aan ligt? Nou, dat, dat. Kijk, ten eerste geldt dat wij als mensen nogal beperkt zijn in, in onze mogelijkheden. Veel beperkter dan je vaak denkt. Als het gaat om. Uh, het managen bijvoorbeeld van ons gedrag. Of nee, ik moet het anders formuleren. We zouden heel veel kunnen doen als we begrepen hoe het werkte. Misschien moet ik het zo zeggen. En dat is, uh, dat is ook de kern van wat jij te vertellen hebt. Ja, dus, ik, ik begrijp... Dames en heren, het werkt zo, dus? Ja, dat klinkt wat directief, hè? Dat is natuurlijk niet helemaal precies hoe het zit. Want, want um, er is in de gedragswetenschap... Uh, praat je niet over een exacte wetenschap... waarbij je bij wijze van kunt zeggen... nou, voor iedereen geldt altijd dat als je deze stappen zet... dat je dan altijd goed uitkomt. Dat was het maar zo makkelijk. Uh, maar veel mensen dus doen dat wel, hè? Ja, maar... Positief kijken, want dan gebeurt er wat. Ja, maar positief kijken werkt niet altijd goed. <laughs> Bijvoorbeeld als je een risico-inventarisatie moet maken... voor een plan dat je hebt. Die zegt van nou, het komende jaar uh, wil ik uh, een stap zetten in mijn werk. Ik wil een stap vooruit in mijn baan. Nou ja, daar komen ook risico's bij kijken. En dan helpt het om soms ook eventjes juist een negatieve pet op te zetten... en te kijken wat daar allemaal mis zou kunnen gaan. Dus weet je, het probleem met het gedragswetenschap is dat je als, je... als je het simplificeert en terugbrengt tot één heel simpel advies. zeg zegt van nou, doe altijd dit of iedereen zal altijd deze twee stappen moeten zetten, dan komt het goed. Dat werkt dus niet. Dus uh, de adviezen die ik geef, zijn ook redelijk open adviezen. En daar bedoel ik mee dat uh, het is heel belangrijk om je doelen te formuleren. Maar wat dat doel dan precies zou moeten zijn... Ja, daar doe ik verder niet zoveel uitspraken over. Ja, wel dat het een doel zou moeten zijn wat past bij je waarde als mens... maar wat dan weer jouw waarde zouden moeten zijn... dat ga ik je ook niet vertellen. Of het moeten wel doelen zijn die passen bij jouw sterke punten als mens... Uh, maar ik ga je ook niet vertellen wat jouw sterke punten zijn. Wel weer hoe je erachter zou kunnen komen. Dus het punt is bijna altijd bij de dingen die ik schrijf... dat het voor mensen uiteindelijk nog best hard werken is om er iets mee te doen. Omdat je weliswaar stappen kunt aangeven... Het is, er is niks mis met een stappenplan. Je moet wel proberen zeg maar, een beetje helder te zijn in je verhalen. Maar die stappen, ja, daar zul je dus zelf nog wel een hoop werk in moeten steken... om ze tot resultaten om te zetten. Het is um, 1 januari, dus heel veel mensen hebben hele goede voornemens. Ja. Straks uh, uitgebreid op die goede voornemens ingaan. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Split. And I Love, van uh, Birdie was dat. U luistert naar Dit is de Zondag. Dit wordt jouw jaar. Zo luidt de titel van het nieuwe boek van Ben Tiggelaar. hij is vooral bekend als de enige echte Nederlandse management -goeroe. Maar hij is ook expert op het gebied van gedragsverandering. En daarom weet hij als geen ander hoe je met je goede voornemens kunt omgaan. Hoe je die kunt omzetten in daden. En nogmaals welkom, Ben. Uh, het is... 1 januari. Ja. Gisteravond hebben heel veel mensen elkaar een kus gegeven. En nog eens nagedacht over hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. Stoppen met roken, 10 kilo afvallen, <laughs> eindelijk die andere baan. Uh, meer tijd voor mijn gezin, noem ze maar op. Um, heb jij enig idee hoeveel van die uh, goede voornemens um, um, ook echt worden uitgevoerd? Ja, daar hebben we wel wat onderzoeksgegevens over. Nou, nou is het wel zo dat uh, serieus onderzoek, echt serieus wetenschappelijk onderzoek naar goede voornemens en of ze uitkomen, dat vind je vooral in de Verenigde Staten. Sowieso geldt dat heel veel van dat gedragswetenschappelijk onderzoek komt uit de Verenigde Staten. Uh, maar we weten bijvoorbeeld dat een heel groot deel van de mensen wel een plan heeft... maar daar uiteindelijk natuurlijk na een paar weken uh, niks van bakt. En dat is maar wel dat herkenbaar. Dus echt, dat, ja, maar dat, <laughs> ja. dan hebben we het echt over 80, 90 procent van de mensen. Ja, het grootste gedeelte van de mensen valt uiteindelijk terug. Waarom? Ik, uh, nou, uh, ongeveer 80 procent van de mensen is binnen, binnen twee jaar uiteindelijk vaak weer teruggevallen in, in zijn gedrag. Het verschilt een beetje per onderzoek wat voor soort cijfers je krijgt. Maar het leeuwendeel valt terug, laten we het daar maar op houden. En dat heeft er heel vaak mee te maken... dat we vaak toch niet zoveel van ons eigen gedrag snappen en, en, en weten... Uh, als we eigenlijk wel zouden moeten weten misschien. Tenminste, als je iets wilt veranderen in je leven. Dat moet je toch uiteindelijk via je eigen gedrag doen. Je moet je gedrag veranderen om tot andere resultaten te komen. En dat is ongelooflijk moeilijk. Gedragsverandering uh, is, is, is buitengewoon lastig voor mensen. Nou, uh, uh, vertel jij in je boek... hoe je, daar, uh, hoe, hoe je uh, voornemens kunt omzetten in daden... Neem ons eens mee. Hoe, hoe doe je dat? Nou, het belangrijkste is om, om, om ook echt bij het begin te beginnen. Het voornemen zelf. Um, als we ons dingen voornemen die eigenlijk niet bij ons passen... laat ik het maar even gewoon zo eenvoudig zeggen. Gewoon dingen voornemen die niet bij, passen bij waar je in gelooft... bij wat je, wat je eigenlijk goed kunt als mens... En, en bij wat je dierbare waarderen. Deze drie elementen zijn heel belangrijk. Als je voornemens formuleert die daar niet bij passen... dan is de kans dat ze uiteindelijk tot... tot een, een duurzame gedragsverandering leiden bij jou is eigenlijk maar heel klein. Um, dat noemen we ook wel uh, autonome motivatie. Je moet praten over die dingen, je moet bezig zijn met die zaken... je moet je voornemens formuleren in lijn met de dingen die jij zelf echt belangrijk vindt. Zodat je dus ook, wanneer je een paar weken uh, onderweg bent... En je valt eens dus een keer terug in oud gedrag... of je doet dingen waarvan je eigenlijk denkt van... nou ja, dat is toch eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Of je komt tot de conclusie dat je alle... alle meer dan een week lang weer teruggevallen in de oude patronen. Dat je eigenlijk toch steeds weer opnieuw die motivatie voelt... om aan de slag te gaan met dat voornemen. Omdat het nou maar eenmaal iets is wat echt bij jou past. Het is hier niet aangepraat door andere mensen. Het is niet iets wat je baas van je vraagt. Het is niet iets wat, wat, wat, wat de familie van je vraagt. Maar het is iets waarvan je zelf al tijden, tijdenlang vindt... dat het echt belangrijk is. Maar dat, dat betekent dus dat uh, we um, gedrag wat... Kennelijk niet oké okay is, waarvan we vinden dat we dat moeten veranderen, maar wel bij ons hoort, ja. dat we dat ook maar gewoon moeten accepteren? Nou, er is een, nee, dat is niet zo. Er is een soort raar soort dualiteit in mensen. En dat is iets wat in de psychologie de laatste jaren eigenlijk steeds duidelijker is geworden. Uh, zowel in neurologisch als psychologisch onderzoek. Mensen vertonen heel veel automatisch gedrag waar ze eigenlijk helemaal niet voor kiezen... maar wat je als het ware gewoon verzamelt in de loop van de, van de, van de jaren. Jij zegt zelfs 95 procent, hè? Ja, nou, dat is een, een, een beetje een vuistregel. Uh, er worden verschillende cijfers in de psychologie gehanteerd. Uh, sommige mensen zeggen uh, het grootste deel, anderen zeggen 90 procent. Sommige mensen zeggen 99 procent van ons gedrag is automatisch en, en onbewust... reactief gedrag. We reageren gewoon op, ons, op omstandigheden met... Uh, routines met gewoontes die we in de loop van de, van de jaren vaak hebben verzameld. En daar denken we helemaal niet over na. Uh, ik zeg dan nou ja, 95% houdt daar maar op. En ik zeg er ook bij: het is een soort vuistregel. Maar het geeft wel een indruk van hoe je leven in elkaar zit. Wat we denken. Uh, wat we zeggen, uh, hoe we handelen als mensen... Uh, als je dat gaat bestuderen, dan blijkt er een heel groot gedeelte... gewoon te bestaan uit vaste patronen. En die verzamel je in de loop van je leven... als oplossing voor allerlei kleine probleempjes. Voor sociale probleempjes, voor probleempjes op je werk... Uh, voor de manier waarop je jezelf rustig wilt maken... of juist jezelf uh, wat energie wilt geven op bepaalde momenten. Daar hebben we allemaal maniertjes voor verzameld in de loop van de tijd. En sommige daarvan die zijn helemaal niet functioneel of die leiden op, op de, de korte termijn misschien wel tot een oplossing, maar op de lange termijn niet. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, je aangeleerd tijdens je studie dat wanneer je een avondje even goed doorhaalt voordat je een, een tentamen hebt bijvoorbeeld, uh, dat je het ook wel haalt. Nou, dat is een prima oplossing voor, voor tijdens die studie zal ik maar zeggen, daar haal je je diploma wel mee. Maar dat is niet de goede oplossing voor als je in je leven echt iets wil leren. Of als je echt, zeg maar, uh, wil reflecteren op bepaalde kennis... of wanneer je uh, je echt afvraagt van nou, hoe ga ik dit probleem in mijn bedrijf... of in mijn werk of, of in mijn relatie nou eens oplossen... dan heb je meer nodig dan een avondje een boek lezen en zeggen... nou, uh, daar haal ik dat tentamen morgen wel mee. En dat is een voorbeeld wat, zeg maar, bij sommige mensen uh, aanspreekt. Als we het hebben over het dagelijkse werk... ja, er zijn toch een hele hoop mensen die misschien denken van nou ja op deze manier kom ik de, werk, de werkdag wel door. Hè? Dan heb ik, een, heb ik toch mijn best gedaan vandaag. En dat is best aardig. Maar stel nou dat die mensen uh, gedwongen of gekozen uh, voor zichzelf beginnen. En als ZZP'er bijvoorbeeld of als ondernemer aan de slag gaan. Ja, dan, haal je, dan, dan red je het niet op die manier. Dan is het niet zo van, nou jongens, ik heb mijn best gedaan. Het is vijf uur, het is ook wel tijd om te stoppen. Hè? Nee, dan, nou, dan tellen de resultaten uit. in ja. je werk. Dan, ja, dan ja, tellen ja. de resultaten in je werk. Dus dat, dat zijn allemaal uh, manieren van, van zeg maar je leven leiden... die op de korte termijn vaak misschien heel effectief kunnen zijn... maar op de lange termijn wellicht tot problemen leiden. En als je dan een periode van reflectie hebt... zoals bijvoorbeeld de kerstvakantie... maar dat geldt ook net zo goed voor de zomervakantie... of als mensen jarig zijn, dan gaan ze ook teruglopen denken... of vooruitkijken in hun leven. Dan, dan ga je daar opeens bij stilstaan en zeggen... ja, ik leef mijn leven wel, maar ik zit eigenlijk op een plek... waarvan ik denk, van, maar dat was niet wat ik had gewild. Dat moet anders. En als je dan veranderingen wil doorvoeren... Dan moet je blijven bij wat je, want dat, dat, dat zei je net aan het begin, dan moet je blijven bij dingen die je zelf ook echt vindt. Die je zelf ook echt vindt, maar die dus niet per se altijd gaan over wat je ook echt iedere dag doet. Daar zit natuurlijk een verschil tussen. Dus als je mensen bijvoorbeeld vraagt wat ze echt belangrijk vinden in hun leven, dan noemen ze dingen als van nou ja, eerlijkheid of gelukkig zijn of zekerheid voor mijn gezin. Dat zijn, dat zijn waarden die mensen heel belangrijk vinden, ook in Nederland. En dan kijk je naar je dagelijkse gedrag. En dan zeg je, ja, maar dat strookt er dus niet altijd mee. Heel veel mensen willen graag een gelukkige relatie met degene met wie ze getrouwd zijn. Maar we doen allemaal uh, uh, wel dagelijks dingen die zeg maar, daar niet echt aan bijdragen. We willen een goede verstandhouding met onze kinderen. Maar de manier waarop we ze opvoeden. wil niet altijd zeggen zeg maar, dat, we, dat we uiteindelijk ook de best mogelijke relatie met onze kinderen hebben. Dat soort onderwerpen praten we over. Oké, okay, maar en wat zegt dat dan als je, als je dat in relatie brengt met die goede voornemens? Die staan daar los van te veel. Nou, die goede voornemens uh, die moeten passen bij wat je echt belangrijk vindt. Dat is wat ik eigenlijk net al probeerde mm -hmm. aan te geven. En die betekenen dan vaak dat je probeert het dagelijkse gedrag wat je eigenlijk soms al jaren vertoont, veel meer in lijn te brengen... met de dingen die je echt belangrijk vindt. Dus eigenlijk, zoals je dat in de psychologie noemt... probeer je dat gat tussen intentie en gedrag. We noemen dat de intention-behavior-gap. Het, het grote, de grote kloof tussen iets willen en ook iets doen. Om die verder te dichten. En dat draait het eigenlijk bij heel veel dingen in ons leven om. We hebben onze dromen, onze wensen, maar we doen allerlei dingen... die niet zeg maar, noodzakelijk in die richting leiden. En de kunst is om, om dat gat kleiner te maken. Maar dat betekent dat je eerst eens even heel goed moet nadenken... Van, ja, wat wil ik nou eigenlijk alweer echt... En dan komen dus die elementen die ik net noemde, zoals waar geloof je in en wat zijn je sterke punten en wat vinden de mensen om je heen je dierbare echt belangrijk. Ja, dat speelt dan een hele belangrijke rol. Dat moet je echt nog eens weer even he helemaal door, door, doorlopen. Het ja, is best dat wel eigenlijk gek dat, dat <coughs> wat je wil, dat dat niet is wat er in je leven gebeurt. Dus je zou denken: Nou, ik wil uh, heel graag een goede relatie met mijn vrouw, dan zou dan. dan... Wat gek dat er dan zo'n grote kloof is tussen ja, maar dat het... ik dat wil... en dat ik ook een goede relatie heb. Maar iedereen met een beetje levenservaring weet dat het zo werkt. En filosofen uh, verwonderen zich hier al een paar duizend jaar over... dat wat we doen niet is wat we willen... en wat we willen dat het niet altijd is wat we doen. En Zelfs de apostel Paulus heeft dat letterlijk zo opgeschreven... nog in de Bijbel. Dus uh, het is wel heel, uh, heel uh, opmerkelijk natuurlijk... als je daar in je eigen leven tegenaan loopt... maar dat het een probleem is dat de mensheid al uh, heel erg lang bezighoudt. Ja, dat staat als een paal boven water. Um... Als jij dit verhaal vertelt, zijn mensen dan verbaasd? Nee, ze herkennen het wel... Maar de meeste mensen weten niet precies hoe dat werkt. En dat komt. Dat, doordat, kijk, wanneer een heel groot deel van je dagelijkse activiteiten. Helemaal niet bewust en gekozen tot stand komt. En dat er blijkbaar iets is buiten onze wil zal ik maar zeggen. Uh, waar we onszelf niet van bewust zijn. Maar dat wel tot allerlei resultaten en tot allerlei gedrag in ons leven leidt. Dat is voor heel veel mensen toch wel een eye-opener. En zeker dat het zo'n groot deel is van je dagelijks leven. Als je het gaat observeren. En je realiseert je dat ook heel veel dingen die je denkt bijvoorbeeld... Dat wat je vandaag denkt voor een groot gedeelte hetzelfde is wat je gisteren dacht. En dat je, dat je, dat je een aantal, aantal gewoontes ook in je denken en je praten hebt... die iedere dag weer terugkomen... dan ga je ook steeds meer zien dat het zo werkt. Dan snap je ook steeds beter van ja, dat is ook zo. Er zitten bepaalde vaste patronen in mijn hoofd... waarbij ik gewoon reageer op allerlei prikkels in mijn omgeving. En dat is helemaal niet noodzakelijkerwijs echt... Uh, daar heb ik helemaal niet op gereflecteerd. Dat is helemaal niet bewust en, en, en doordacht tot stand gekomen. En dat onderscheid tussen dat hele snelle, intuïtieve reageren... aan de ene kant en dat meer reflecterend, eh, bewust nadenken over wat je echt wil in, leven. in je leven. Dat onderscheid dat, dat speelt steeds meer een rol in de huidige psychologie. Er wordt steeds meer over nagedacht, over geschreven. Er is steeds meer goed onderzoek dat ook laat zien... dat er soms een enorm gat tussen zit. En eh, nou, Dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal. Dat vind ik heel interessant onderzoek. Dat gaat ook over de vraag van hoe is het nou zo ver gekomen in mijn leven? Hoe kan het nou zover komen in onze maatschappij... dat we allerlei dingen doen die niet verstandig zijn? Maar ja, mijn vraag is dan toch ook heel praktisch. Maar goed, nu we dat weten, wat doen we daarmee? Daarover straks meer. Nu eerst, muziek. Johnny Cash. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names and he decides who to free and who to blame everybody won't be treated all the same there'll be a golden ladder reaching down when the man comes around the hairs on your arm will stand up At the terror in each sip and in each sup, Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's ground? When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wicks The whirlwind Is in the thorn tree It's hard for thee To kick against the pricks Till Armageddon No shalom, no shalom Then the father hen Will call his chickens home The wise men will bow down Before the throne And at his feet They'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down.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 name staat was dood. En hel volgde met hem. Johnny Cash was dat met The Man Comes Around. Het is half acht, tijd voor een overzicht van het nieuws, gelezen door Jeroen Tjepkema. Radio 1: Het NOS-journaal. In verschillende steden heeft de politie afgelopen nacht tientallen mensen gearresteerd.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 telt de burgemeester Bloemburg samen met popster Lady Gaga de seconde af. En in Velsen woedt nu een grote brand in een buurtcentrum. Er zijn gewonnen, zegt de brandweer. Een kinderboerderij naast het buurtcentrum wordt ontruimd. Het is niet bekend of er bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Er zit geen asbest in het pand. En ook de oorzaak van de brand in Velsen is nog onduidelijk. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Op de eerste dag van het nieuwe jaar staat het weer in het teken van veel bewolking... af en toe regen en relatief hoge temperaturen. Nou, op dit moment is het overal bewolkt en regent of motregent het op veel plaatsen. Het is nu zo'n 9 graden op de wadden en 12 graden in Zeeland. In de loop van vanochtend wordt het droger, maar het blijft meest bewolkt. Bovendien blijft het zuidoosten van het land gevoelig voor regen. Vanmiddag klaart het in het noordwesten mogelijk even op en komt de zon er nog even bij... Maar in de rest van het land blijft het meest bewolkt met in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. Met 10 tot plaatselijke 14 graden is het zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind komt uit het zuidwesten, is eerst matig tot vrij krachtig en neemt vanmiddag geleidelijk iets in kracht af. Kijken we naar vanavond en vannacht, dan gaat het weer in een groot deel van het land regenen. En vooral in het zuidoosten valt flink wat neerslag. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen maandag begint de dag met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droog en breekt de zon door. Later op de dag is in de kustgebieden wel weer kans op een enkel buitje. En het wordt zo'n 9 tot 11 graden en daarbij staat er opnieuw een stevige wind. U luistert naar Dit is de Zondag met Kifa Alouche. Als u net inschakelt, een hele goede morgen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Op deze eerste dag van 2012 hoort u een gesprek dat ik vorige week had... met de auteur van het boek Dit Wordt Jouw Jaar, Ben Tichelaar. Als deskundige op het gebied van gedrag en verandering... weet hij als geen ander hoe moeilijk het is... om goede voornemens om te zetten in daden. Maar het is wel mogelijk, zegt hij. En dus legde ik hem mijn persoonlijke worsteling voor. Ben, ik wil het heel concreet maken. Graag. Uh, ik neem mezelf als voorbeeld... Uh, ik probeer al jaren te stoppen met roken. Dat, uh, dat, dat ik, is, is het fictief of echt? Nee, dit is echt. Ik ben nu al een paar weken op weg. Um, en um, dat is wel heel lastig. Ja, dat is ook heel lastig. Omdat ik weet dat roken slecht voor me is... Omdat ik dat heb gelezen en omdat mensen me dat vertellen. En omdat je ja. stinkt. En omdat je. Nou, uh, uh, oh, het is een hele rits aan, aan redenen waarom dat uh, verkeerd gedrag is. Uh, dus ik stop. Maar eigenlijk vind ik stiekem gewoon dat ik moet kunnen roken. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is iets. Het grappige is, of je. Kijk, voor mensen die nog niet nadenken over stoppen met roken. Uh, misschien misschien even, toch even de brug dan slaan naar andere goede voornemens. En ik vind dit een hele interessante casus, maar stoppen met roken is natuurlijk één ding. Roken is wel een hele mooie metafoor voor wat er in heel veel levens van mensen eigenlijk speelt. Op de korte termijn is er iets wat je lekker vindt. Fijn, leuk, uh, ontspannend, nou ja, wat het ook allemaal is. Het levert je op korte termijn voordelen op. En op de lange termijn leidt het tot nadelen. Je zou heel graag het gedrag willen gaan vertonen... wat ook je op de lange termijn voordelen oplevert. Alleen dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Want nog even die ene sigaret of nog even één keer nou, komt er iets. En, en daardoor ondermijn je jezelf iedere keer opnieuw. Wat je beschrijft is trouwens ook heel herkenbaar. Het blijkt dat mensen die uiteindelijk tot een verandering komen... Eh, of dat nou op 1 januari is of op een ander moment in hun leven of, of in het jaar... Eh, dat die daar vaak al jaren mee bezig zijn. Dus mensen zitten al heel vaak in een soort, noemen ze wel een contemplatiefase. Een fase waarin ze overwegen om te veranderen. Het moet toch eigenlijk een keer gebeuren. En, en soms kan dat, kan dat echt jaren duren voordat je echt die stap zet. En er zijn een paar dingen. En dan kom je meer in de sfeer van de gedragstechnieken. Niet, niet van hoe formuleer ik nou een goed voornemen. Maar dan ga je echt naar de technieken toe. Uh, van wat, wat moet je nou doen om dat gedrag dat je eigenlijk al zo lang zou willen zien bij jezelf. Om dat ook echt te gaan toepassen. En da daar, zijn, dus ja, daar zijn een aantal dingen over onderzocht die, die, die goed werken... en die iedereen eigenlijk gewoon kan doen. Dus het, het is minder moeilijk dan je denkt. Alleen je moet wel jezelf ertoe zetten om je er echt in te verdiepen. En ook, ja, het kost wel iets van moeite natuurlijk. Oké, okay, maar ik, ik hoor jou uh, het hebben over gedrag dat ik moet gaan vertonen... In, en niet over gedrag waar ik mee moet stoppen. Is dat, uh, ja, het gaat is over dat significant? significant? Ja, dat is heel erg belangrijk, Ja. Um, Iets stoppen is heel moeilijk. Uh, ergens niet meer over nadenken. Vooral dat is heel erg moeilijk voor mensen. Ergens niet meer over praten. Um, allerlei vormen van onderdrukking, zal ik maar zeggen, van gedrag... leiden vaak tot een boemerang-effect. Het is een heel uh, uh, bekend uh, voorbeeld. Maar de psycholoog Daniel Wegner, die heeft dat ooit bedacht. Uh, samen met een paar collega's. Dat is het voorbeeld van de witte ijsbeer. Of, um, of was het nou een paar... Nou goed, in ieder geval een ijsbeer. Een ijsbeer. Ja. Uh, een uh, soort gedachte-experiment proberen. Maar eens is 30 seconde niet te denken aan een witte ijsbeer. Als je dat tegen iemand zegt... Het eerste wat er in, in zijn hoofd op komt, is die ijsbeer. Dus mensen die zeggen, ik wil stoppen met roken. Ik moet niet meer denken aan roken. Ik moet niet meer praten over roken. Of wat het dan ook is waar je vanaf wilt in je leven. Uh, dat leidt alleen maar tot, tot, tot dat soort boemerang-effecten. Je bent er alleen maar mee bezig als je niet uitkijkt. Dan wordt het zo obsessief dat je zo gestrest raakt... dat je nog maar één ding weet te doen. En dat is precies de, vaak dat gedrag vertonen. Dat je op de korte termijn rustig maakt. Dus roken of iets anders waar je vanaf wilt. En dan ben je dus teruggevallen. Dus je veroorzaakt je veroorzaakt eigen terugval op die manier. Wat je moet doen is kijken naar de situaties waarin je bijvoorbeeld normaliter rookt. Of de situaties waarin je normaliter te veel eet. Of te lang voor de televisie hangt. Of allerlei dingen waarvan je zegt, daar zou ik mee willen stoppen in het komende jaar. En vraag je af, wat nou jou gaat helpen in die situatie om, laten we zeggen, die, die, die, wat, wat die functie van die of die functie van dat andere gedrag zou kunnen overnemen. Dus als je veel rookt op momenten dat je jezelf even rustig moet maken... wat zou nou een andere manier zijn om jezelf rustig te maken op die momenten? Um, als je veel rookt uh, omdat je jezelf uh, uh, belonen wilt op bepaalde momenten... Uh, wat zou een andere manier zijn om jezelf te belonen op die momenten? Dus formuleer een aantal hele concrete gedragsvoornemens... die eigenlijk de rol van dat oude gedrag overnemen. Maar die wat gezonder zijn. Oké, okay, maar ik hoor geen wilskracht. Wilskracht is onzin. Oké, okay, nou, er zijn een heleboel <laughs> mensen die ik ja. uh, de komende weken eens even flink uh, ga toespelen. Ja, maar het is een mythe. Het is een grote mythe. Uh, het dus wordt ik heel kan vaak. Stoppen met roken door gewoon te zeggen: ik blijf leven zoals ik leef. Nee. Maar ik, ik zeg gewoon tegen mezelf: ik laat hem liggen, die sigaret. Ja, nou, wat je ziet is dat mensen vaak dat wel achteraf duiden als wilskracht. Dan zeggen ze: nou, weet je, wel, het is gewoon wilskracht en doorzettingsvermogen. Dat zijn we die mooie containerbegrippen, maar ga je dan bestuderen... wat mensen eigenlijk hebben gedaan... dan zijn ze vaak heel slim in het zichzelf afleiden... op die moment dat ze onder grote druk staan. Alleen dat weten ze zelf niet eens. Dat hebben ze ergens opgepikt en dat werkt. Um, maar als je er echt naar gaat kijken... dan blijkt dat wilskracht van puur iets willen... Uh, jezelf sturen door je wil, door je bewuste voornemen... Uh, dat, is, dat heeft maar een heel dun lijntje naar gedrag. En bovendien geldt ook dat het bijna nooit tot duurzame gedragsverandering... omdat het namelijk een, ja, dat zeg ik even mooi, een soort hulpbron is... die uitgeput raakt. Dus we weten van wilskracht, van zelfsturing, van bewuste zelfsturing... dat zodra we een paar dingen tegelijkertijd moeten managen in ons leven... zodra we uh, vermoeid zijn... Uh, wanneer onze, uh, onze bloedsuikerspiegel zeg maar, te laag uh, begint te worden... dat de kans op terugval in oude gewoontes gewoon heel groot wordt. Dus dat wilskracht kan je helpen... om bijvoorbeeld dingen voor te bereiden voor een verandering... of dingen in je omgeving uh, te veranderen... die je gaan helpen op de lange termijn met een gedragsverandering. Maar het is nooit uh, de brandstof voor een duurzame verandering... die echt maanden of jaren gaat duren. Dat, dat, die illusie, daar moeten we van af. Oké, okay, dus ik moet naar mijn leven kijken. Kijken op welke momenten rook ik... Uh, heb ik altijd gerookt? Wanneer vond ik, het, vond ik het heel belangrijk om een sigaret te hebben? En naar die momenten kijken. En dan kijken hoe ik ofwel die. Omstandigheden kan voorkomen, ofwel andere reacties bedenken binnen, binnen die omstandigheden. omstandigheden. Ja, ja, en dan wordt het natuurlijk wat technisch en dat is dat vinden heel veel mensen lastig. Die zeggen: Ja, maar moet ik dat allemaal gaan uitzoeken en analyseren? En antwoord is: Ja, dat is verstandig om te doen. Um, maar dat is ook een soort motivatietest. Als je zegt: Ik wil eigenlijk stoppen met roken, maar ik heb geen zin om de moeite in te steken. Nou ja, dan wil je dus blijkbaar niet echt. Maar um, als je iets, als je iets graag zou willen, als je echt iets graag zou willen veranderen in je leven, dan is dat inderdaad de eerste stap. Dus verzin alternatieve gedragingen die uh, jou uh, laten we zeggen hetzelfde gevoel opleveren als wanneer je normalitair had gerookt. Uh, verzin alternatieve handelingen die uh, laten we zeggen ervoor zorgen dat je, dat je uh, uh, dezelfde vorm van ontspanning hebt als wanneer je bijvoorbeeld heel erg lang televisie had gekeken, wat je eigenlijk niet wilt. Ik noem maar eens een paar hele eenvoudige, simpele dingen om het gewoon even, even helemaal plat te slaan. Hmm. En dat kost best even wat tijd. En dat is ook voor ieder persoon verschillend. En dat, dat maakt het al lastig. Want uh, mensen zeggen dan wel eens tegen me... Ben, uh, geef dan eens een tip. En dan geef je een tip en zegt... Ja, maar dat werkt niet voor mij. Geef nog eens een tip. Nou, en zo blijf je dan vaak als coach of als trainer... maar ook als je zeg maar, in een gezin iemand anders probeert te helpen... dan word jij vaak zeg maar uitgedaagd... om allerlei tips en adviezen te geven... waarbij degene die eigenlijk de verandering zelf moet gaan managen... Uh, voortdurend afwerende bewegingen... maakt, zegt van maar, ja, maar dat werkt niet voor mij. Nee, maar dat kan ook niet. Nee, laat de persoon zelf maar eens nadenken. Dus als jij wilt veranderen, denk zelf maar eens na... over wat voor jouw handelingen zouden kunnen zijn... die jouw doelen dichterbij brengen. Als je daar een tip in wilt... dan zou je gewoon eigenlijk naar je eigen leven moeten kijken... en terug moeten kijken over de afgelopen maanden... of het afgelopen jaar. Uh, wat zijn momenten geweest waarop je bijvoorbeeld niet kon roken... waarbij het gewoon onmogelijk was... en waarbij je iets deed wat je toch hielp. Was dat bijvoorbeeld even ergens rustig gaan zitten... Uh, zonder te praten met andere mensen... Dus even een paar keer diep ademhalen... en nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven? Is dat het lezen van een paar pagina's in een boek... dat je echt ontspannend vindt? Nou ja, wat zijn dat voor dingen? Dat kan voor iedereen verschillend zijn... maar dit is, dit is belangrijk om op een rijtje te hebben... Dus het, het komt, uh, wat ik in, in heel je verhaal eigenlijk terug hoor, is voortdurend bewustzijn. Het, het, het, het, um, uh, nadenken over wat je doet en over waarom je het doet. Ja, dat waarom is niet altijd goed te doorgronden trouwens. Hè. Dus daar kun je heel veel tijd in stoppen. Dan moet, je, dan moet je op een gegeven moment ook van zeggen, nou ja, waarom ik rook? Geen idee. Daar zijn allerlei theorieën over. Maar eh, het is vooral belangrijk om te kijken wat maar wel als ik weet, alternatief... waarom rook ik op dat moment? Nou, precies. Hè. Wat, wat levert het mij op dat moment op? En is er een andere manier om, zeg maar, eh, dat, datzelfde gevoel te bereiken. En dan zeg je heel terecht net, dat, dat is inderdaad precies de manier waarop het werkt. Of je gaat de eerste tijd. Die omstandigheden, die situaties waarin je zeg maar enorm onder druk staat... om toch te doen wat je, wat je eigenlijk niet wilt, die ga je vermijden. En dat is in het begin, als je in het begin van een veranderd traject staat... is dat heel verstandig. Even uh, weg bij maak... al die andere rokers? Even weg bij al die andere rokers. Maar je ziet het natuurlijk ook wanneer mensen bijvoorbeeld... Ik vind dat heel interessant, hoe werkt dat nou in de verslavingszorg. Dat is natuurlijk een hele extreme manier van mm -hmm. gedragsverandering... waar je dan over praat. Maar wel een effectieve is, is dat je de eerste weken jezelf gewoon opsluit. De eerste weken even zorgt dat je even helemaal weg bent... uit de situatie waarin je voortdurend in de verleiding kwam. Nou ja, een vergelijkbare aanpak... Uh, kan voor, voor uh, het implementeren van een goed voornemen voor het komende jaar, kan daarin ook heel, heel goed werken. Daarom is het ook vaak verstandiger als je nou wilt stoppen met roken, om eigenlijk al in de kerstvakantie te beginnen, omdat je dan toch heel, uh, even in een andere situatie zit. Ja. Maar goed, dat, he, dat, is, dat is nu te laat. Het is nu 1 januari, maar dat was verstandig. Was al begonnen. Hoor. Ik was al begonnen. Je was al begonnen, ja. Uh, dus vermijd die omstandigheden. Ja. En, en ander is eigenlijk uh, wat je, wat je daarnet, uh, daarna direct zei, en dat is ook een hele goede. Als je dan toch weer in die omstandigheden komt. En dat geldt natuurlijk uiteindelijk op de duur uh, vanzelf. Je, je ontmoet mm -hmm. vanzelf weer rokers. Als je anders wilt gaan eten, je loopt vanzelf weer die winkelstraten in... met al die uh, uh, snackbars en wat je allemaal nog meer hebt. En dus er komt allemaal wel uh, vanzelf weer op je af. Dan moet je heel goed weten... hoe ga ik nou in die lastige situatie toch doorzetten? Ja, en daar zijn allerlei technieken voor. Ja, oké. Okay. Maar de, het is in elk geval belangrijk dat je, dat van tevoren, dat je daar van tevoren de ideeën aan uh, kan Ja, bij. Je moet Maak dat voorbereiden. Je moet dat eigenlijk trainen. Het is net als met sport. Je moet dat een paar keer geoefend hebben voordat je uh, die bal er uh, net mooi rechtsboven daarin in die kruising schiet. Dat doe je niet zomaar in één keer. Ja. Um, nou zeg je, en ik weet niet of je dat in je boek zegt of dat ik dat ergens anders heb, gele heb gelezen. Zeg, je moet dat proces ook zien als een experiment. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je het in één keer goed doet, die kans is niet zo groot. We zien eigenlijk, uh, dat is wel aardig, maar um, er is een onderzoeker, Alan Marlett heet hij... En uh, die heeft vastgesteld dat de mensen die uiteindelijk goed zijn in het volhouden van voornemens, van gedragsverandering, dat zijn vooral die mensen die verstandig omgaan met terugval. En heel veel mensen vallen terug. Uh, het blijkt ook dat, dat mensen die uiteindelijk, hè, als je ze jaren later tegenkomt, mensen die veranderd zijn. waar je zegt, nou, zeg, ja, bij jou is er een hoop veranderd. Hè? Dat kan van alles zijn. Je werk, uh, nou ja, thuis, gezondheid. Uh, dat zijn vaak mensen die met vallen en opstaan... dat voor elkaar hebben gekregen. En de kunst zit hem dus vooral in het opstaan na het vallen. Uh, iedereen valt wel eens een keer terug in oude gewoontes. doet dingen die hij eigenlijk niet wil. Als je dat als een leermoment ziet... als je zegt van nou, dat is interessant. Hè, maar kijk, daar, daar, daar ga ik dus toch weer voor de bijl. Wat leer ik hier nou van? Hoe ga ik dat nou bij de eerstvolgende gelegenheid voorkomen? Want, want hoe kan ik deze terugval eigenlijk productief maken? Hoe zorg ik dat ik er iets aan heb? Die mensen die redden het. En de mensen die eigenlijk als het ware zeggen van... nou ja, zie je, nou is alles verloren. Nou, dit heeft ook helemaal ge dat heeft ook zie je totaal wel, ik geen het zin. Zie je, ik, zie je wel, zo ben ik nou eenmaal. Hè? Of dit kan ik niet. Ja, dat is een benadering die dus heel erg ineffectief is. En het grappige is... het verschil tussen die benaderingen... dat zit er niet per se in je persoonlijkheid... maar het zit hem heel erg in de manier waarop je naar een verandering kijkt. Dus als je van tevoren al zegt... ik ga deze verandering bekijken als een leerproces... ik zie het als een experiment. Uh, we gaan onderweg de vinger in de pols houden. We kijken waar we uitkomen. Misschien moet ik heel vaak bijsturen onderweg. Maar dat is dan prima... Die mensen hebben een grote kans dat het gaat lukken. De mensen die zeggen van nou, het is nu alles of niks. Dit moet in één keer goed gaan. Als ik nu niet stop, dan is alles verloren. Nou, die mensen die vallen op 1 februari of nog veel eerder... vallen ze al een keer terug. En de, ja, dat noemen ze dan in de psychologie wel het uh, what the hell effect. Dan zeggen <lacht> mensen nou, uh, wat maakt het ook allemaal uit? Uh, laat ook maar, het heeft geen zin. Dit is voor mij niet weggelegd. En dat is jammer. Want dat is, ja, dat, dat, dat is namelijk niet waar. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor... Uh, voor sommige mensen heel erg moeilijk is... Om, om überhaupt het proces als een experiment te zien... Ja, dat, daarom besteed ik er in dat boek ook best wel een aantal pagina's aan... om dat goed uit te leggen. Omdat Met je het zo belangrijk vindt. eenvoudige voorbeelden. Ja. Um, um, ja. Het is heel moeilijk om iets wat je echt heel belangrijk vindt... toch als een experiment te zien. Maar, uh, en om, om, om geen gevoel van falen te hebben als het mislukt. Ja. maar goed, dan, dan helpt wetenschappelijk onderzoek help toch echt. Want uh, niet alleen maar iemand als Ellen Marlott... maar ook allerlei andere onderzoekers die hebben gekeken naar... Uh, wat voor soort motivatie hebben mensen nu om te veranderen? Hebben ze bijvoorbeeld een leerdoelmotivatie... of hebben ze een prestatiedoelmotivatie? wordt dat verschillend ook wel genoemd. Hè? Ga je leren of wil je alleen maar presteren? Wil je scoren? Moet het in één keer goed? Dan blijkt iedere keer opnieuw bij experimenten... dat zo'n leerdoel veel effectiever is dan een prestatiedoel. Nou ja, dat, kennis helpt echt kennis helpt echt als je, als je weet hoe het werkt. En uh, je ziet aan voorbeelden, experimenten, uh, verhalen van andere mensen. Dat dat blijkbaar toch een effectievere manier is. Dan kun je zeggen, nou ja, laat ik het maar eens proberen. Want ik heb het al drie keer eerder gedaan met die prestatiemethode. Dat werkt dus niet. Dus misschien is experimenteren wel verstandiger. Worden we eigenlijk gelukkig van uh, uh, het halen van uh, een doel. Een, het, het tot uitvoering brengen van een uh, voornemen. Ja, het kan wel. Je, je, je, het, het grappige is... Als, maar niet noodzakelijke kijkt... wijze, begrijp ik. Nee, nee dat, ja, ik dat wil, is lastig. Ik wil weten of ik straks, als ik echt helemaal gestopt ben... met dat ook, Of, je dan of geluk... ik dan een gelukkiger mens ben dan nu. Nou, weet je... Wanneer je het gevoel hebt... dat jij niet de baas bent over je eigen leven... Maar dat, uh, laten we zeggen, de tabaksindustrie toch iets te veel de basis over jouw leven, daar worden ja. mensen in de regel in ieder geval wel ongelukkig van. Dus dat soort uh, beseffen dat andere mensen als het ware jouw leven uh, manipuleren en dat je allerlei dingen doet die je niet wilt en dat je dat ook steeds vaker zo ervaart, dat is wel een manier om jezelf erg ongelukkig te maken. Dus een beetje de basis over je leven, dat, dat, dat, is, dat is goed voor je geluksgevoel. Uh, gevoel. Um, het is wel grappig, er zijn heel veel misverstanden ook over geluk. Waar heel veel mensen zeggen, nou ja, ik wil graag iets hebben in het komende jaar. Of uh, ik wil me financieel verbeteren bijvoorbeeld. Ja, en daarvan blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat dat maar uh, heel weinig effect heeft op je geluk. Het, het daadwerkelijk krijgen van wat je wil hebben? of uh, ja, bezit, het streven? Bezit, bezit iets hebben maakt niet zozeer gelukkig. Maar bepaalde dingen doen maakt wel gelukkig. Dus als je als je nou afvraagt van wat is nou een betere weg naar geluk? Is dat nou zeg maar dat je bijvoorbeeld, noemen ze wel, de, de staatsloterij wint? Of, of dat je zeg maar uh, naar dingen gaat streven in het komende jaar die je belangrijk vindt? En dan is het tweede is effectiever oké, okay, maar als je van reizen en nieuwe ervaringen houdt... dan helpt het winnen van 27 miljoen wel. Dus dan kan ik, kan ik door het hebben wel een heleboel dingen doen. Ja, maar het heeft ook heel veel neveneffecten die, die mensen juist ongelukkig maken. Het stelt vriendschappen op de proef. En het blijkt ook dat mensen die een hele grote prijs winnen in loterij... vaak na een jaar weer op hetzelfde niveau van geluk zitten als daarvoor. Dus alles wendt, Alles wend. Um, goed... Um, we hebben het over, uh, over mijn goede voornemens gehad. Um, ik wil het straks over, uh, over voornemens van jou hebben. Um, maar we gaan eerst naar uh, Tim Pardijs. Dat is uh, onze dichter. En die heeft speciaal voor jou een gedicht geschreven. Luister maar. Dichter bij de Zondag. Anders. Voor Ben Tegelaar. Wat ik gedaan heb, begrijp ik niet. Friet naar binnen werken bij de snackbar... ...s'nachts op rooftocht langs kasten die nooit vol genoeg zijn. Te veel borden stampot. Ik wil het goede, maar ik kan het niet zelf. Opscheppen doe ik steeds weer opnieuw. Ik en mijn huis, wij zullen een nieuwe maaltijd vieren. Niet met gerechten die ik kies, gehaktballen en spinazie soep met vlees, maar met voedsel dat ik ontvang. Aan een tafel waar stiltes zeldzaam zijn... en telkens borden bijgezet moeten worden voor kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Daar wordt andere honger gestild. Naar elkaar. Moeder wist al hoe het moet. Ga naar de winkel, loop voorbij de aardappelen en pak de pasta speciaal voor Ben Tegelaar, geschreven door Dim Paradijs. En dit gedicht is na te lezen op onze website eonl dit is de zondag ben, ik, De betekenis ervan moet nog even tot mij doordringen, maar... Nou, het ging in elk geval over eten. Ja, nou, dat, is, dat is iets wat uh, dat, waarschijnlijk heel veel mensen bezighoudt. Maar waar ik... Uh... Ja, niet, niet meer dagelijks mee bezig ben, gelukkig. Ja. Niet meer, zeg je? Nee, nee, ik heb al wat, uh, wat gewicht verloren de loop van de jaren. Maar dat is nog niet eens echt het belangrijkste. Kijk, het gaat vaak met die goede voornemens... altijd weer over afvallen en stoppen met roken. Maar er zijn natuurlijk veel dingen in je leven... die eigenlijk vaak belangrijker zijn... en wat daar dan ook weer achter zit. Maar en, en om even concreet uh, na, naar jou te gaan... Ja. Um, um, jij hebt uh, een heleboel gewicht verloren. Ja, ja, dat, dat is wel zo. Maar je was maar, 110 kilo een aantal jaren geleden? Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, uh, hoe is dat gegaan? Je nam je op 1 januari voor, ik moet daar vanaf Nee, dat was niet zozeer op 1 januari. Dat waren wel wat andere momenten. Bijvoorbeeld in de zomervakantie. Dan sta je daar nog veel meer bij stil. Want dan loop je wat meer in een zwembroek. Hè. Dus dat, dat toont dan wat meer. Maar, <lacht> dus dat soort dingen helpen wel. Uh, maar dat heeft heel erg te maken ook gehad... met het analyseren van mijn eigen eetgedrag. En vervolgens daar andere eetgewoontes voor in de plaats leren. En dan ook nog gewoontes die je altijd moet kunnen blijven volhouden. Het ja, is natuurlijk een, is een van de idiootste mythes die er zijn. Dat je, dat je duurzaam fitter kunt worden door twee weken anders te eten. Dat, en, en toch geloven hordes mensen geloven dat. Ook, ook nu weer gaan er ongetwijfeld heel veel mensen diëten En die gaan dan een aantal weken dieten. En die verwachten dan dat dat jarenlang effect oplevert. En dat is natuurlijk niet zo. Maar wat heb jij gedaan? En wat, wat ik zelf veel interessanter vind dan zeg maar die, die, die, die, die, die, die trucjes op dat gebied... is alleen al dat besef dat we onszelf zo ontzettend bedonderen... Hè, dat, we, dat we altijd als mens toch weer die zucht hebben naar die korte termijn gratificatie... die korte termijn beloning en, en daarmee uit het oog verliezen... wat op de lange termijn echt belangrijk voor ons is. En daar is eten, en daarom gebruik ik het ook in mijn, in mijn boeken... Eet is daar een soort, soort metafoor voor. Want dat zien we natuurlijk om ons heen. We eten ons vol. En vervolgens worden we daar heel erg ongelukkig van. En we kunnen het niet stoppen. En dat is voor mij ook wel herkenbaar. Maar dat geldt niet alleen voor, voor, voor eetgedrag, maar dat geldt op zoveel terreinen in ons leven. Maar hoe, en, hoe heb jij dat dan? Hoe heb, hoe heb jij daarmee afgerekend? Nou, ik, ik heb uiteindelijk een aantal gewoontes, die beschrijf ik ook in het boek, een aantal gewoontes geformuleerd voor mezelf, die ik duurzaam kan volhouden. Het punt is alleen, dat, ik kan er al een voorbeeld van geven, maar eh, die, die gewoonte die je daarin formuleert, zal voor iedere. Persoon anders nee, dat snap ik. Maar ik ben gewoon benieuwd naar hoe is dat dan bij jou gegaan? Uh, hoe dat proces is gelopen bedoel ja. je. Door heel goed te kijken naar op welke momenten eet ik dan wel en waarom is dat dan wel. En ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ik uh, erg vaak tussen de maaltijd door at op het moment dat ik zeg maar normaal niet tegen was. En uh, daarvoor uh, rookte ik dan op die momenten, maar dat is echt al jaren geleden. Maar blijkbaar heb ik, uh, en dat doen heel erg veel mensen, heb ik uh, op die stressmomenten de ene slechte gewoonte vervangen door een andere gewoonte die misschien iets minder slecht is, maar ja, waar je uiteindelijk ook last van krijgt. Ja, ja, ja. Uh, en de kunst is om, om daarin eens eerlijk te worden tegen jezelf en je af te vragen of je die onrust niet op een andere manier zeg maar te lijf kunt gaan. Uh, dat kan op allerlei manieren, maar bij mij geldt bijvoorbeeld dat je die soms ook gewoon recht in het gezicht moet kijken en, en moet benoemen en gewoon moet zeggen oké, okay, kijk eens wat hier gebeurt dit is een interessant proces, ik ben blijkbaar heel erg aan het stressen daar is eigenlijk helemaal geen noodzaak toe. Want ik weet dat er veel belangrijke dingen zijn in het leven. Het gaat helemaal niet om de stress van dit moment. Um, en ik ga mezelf al helemaal niet laten meevoeren... door allerlei slechte gewoontes... Uh, die even heel korte termijn, op heel korte termijn dit even oplossen... maar die alleen maar tot grotere problemen leiden. Ja. En dat, dat, dat is dus eigenlijk je doelen... Uh, even weer heel goed voor ogen houden... Op de, op de lastige momenten. En dat werkt voor heel veel soorten verandering. Dit wordt het jaar. In dat boek staat het allemaal. Um. Ik heb hier het uh, Dit is de Zondag uh, gastenboek. Wij zijn zo uh, langzamerhand aan het eind gekomen van, uh, van ons uh, zondagmorgengesprek. Ja. daarin schrijven onze gasten uh, hoe hun ideale zondag eruit ziet. Hoe ziet die van jou eruit Ben? er ja, zijn geven? een hele hoop dingen. Ik, ik wil altijd zoveel op zo'n dag. Het uh, <laughs> is de, een rustdag. Ja, hardlopen. Lang ontbijten. Eigenlijk hardlopen voordat de rest van de mensen al aan het hardlopen is. Dat, vind ik dat zou ik het mooiste Maar mooist dat is om zijn. vier uur of zo. Ja, nou op zondagochtend komen de mensen wat lang, later op gang. Dus <laughs> okay. dat, is, dat is een mooie ochtend daarvoor. Goed. Hardlopen? Ja. Lang ontbijten met het gezin, heerlijk. Dan gaan we naar de kerk. Ik, ik hoop daar altijd iets van God te ervaren. Uh, dat kan soms door een lied zijn, maar ik, ik ben ook wel een echte prekenman. Ik hou van een preek die je aan het denken zet. En als, het, het mooiste is als je dan, dan thuis daar geïnspireerd over door kunt praten. Dat het, dat het uh, mijn kinderen iets heeft gezegd, maar misschien wel iets anders dan het mij heeft gezegd. Zodat je dus gesprekstof hebt. Dat is, uh, dat is echt, echt mooi. Uh, we wonen bij het bos, dus we vinden het leuk om ook op zondag als het kan... soms even de natuur in te gaan. Even wandelen met de hond, even lekker uitwaaien. En uh, ja, dat moet, moet wel lang getafeld worden bij ons. Dan moet er dus, nou ja, de 1 januari niet te veel gegeten worden... maar wel lekker. Dat vinden we belangrijk. Een lekker glas wijn erbij. Goede gesprekken, heerlijk, ja. Een mooie zondag. Een mooie zondag, zondag. Van, uh, van Bentigla. Een dag van rust, ja. Ja, nou ja, dat klonk wel heel druk. Ja, maar toch, toch uh, moet je rust soms organiseren. Oh. Ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor je komst, uh, Ben. En um, uh, ik ga echt met dat dit wordt het jaarboek aan de gang. Dank je wel. Graag gedaan. I'm not saying there's nothing to cry for, you've got everything laid out for you. Just close your eyes to a deep breath and start another war. Keep buying, keep moving, this city is sitting next to me. We're laid out, it's gonna come. One thing is certain, I can change. that blind you, just one more, A meaningless scientific breakthrough, the more we know, the less we care why it's damaged on the way, keep moving, keep buying, this city is sitting next to me. Smile More van Newton Faulkner was dat. En als u deze uitzending terug wilt luisteren met dit mooie liedje... ga dan naar onze website, eo.nl slash Zondag. En daar kunt u ook alle informatie vinden over het boek van Ben Tegelaar. Straks na acht uur op deze zender Vroege Vogels. Janine abring, waar ga je het op deze eerste dag van het nieuwjaar over hebben? Uh, wij gaan het vooral voornamelijk veel hebben over bijen vanochtend. 2011 was het jaar van de boerenzwaluw. 2012 is het jaar van de bijen. En we hebben drie uh, ja, bijenfans, kan ik wel zeggen... bereid gevonden op deze 1 januari te gast te zijn in Vroege Vogels. Klinkt spannend. We gaan straks allemaal luisteren. Uh, dit was het. Maak er een uh, mooie dag en een mooi jaar van. Vandaag. Mario 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.